Volgens hem zullen de autoriteiten niet toestaan dat een bepaald geloof wordt uitgedragen via dit soort beelden. Het is niet bekend hoeveel beelden er al in beslag zijn genomen. In Duitsland is gisteren de Britse zanger Tony Sheridan overleden. Hij maakte naam in de jaren zestig. Trad veel in Hamburg op met een begeleidingsband die later de Beatles zou gaan heten. Door zijn eerste platen nam Sheridan op met de Beatles als begeleiders. In zijn latere carrière legde hij zich meer toe op jazz en blues. Tony Sheridan was 72. Voetbal dan. Vitesse heeft voor eigen publiek een eenvoudige overwinning op FC Groningen geboekt. Het werd 2-0. Havenaar en Boni waren de doelpuntenmakers. En op de WK Allround heeft de Noorhaver Bukou de 1500 meter gewonnen. Sven Kramer eindigde als vierde, maar staat in het klassement nog wel op de eerste plaats. En bij de vrouwen heeft Irene Wust haar leidende positie verstevigd door na de 3000 meter ook de 1500 meter te winnen. De Rusin Letalina Sichova werd tweede en Sichova moet op de 5000 meter bijna 8 seconden op Wust goedmaken. Dan het weer, wisselen bewolkt en een graad of 5. Morgen wolkenvelden en zon, het wordt dan ietsje kouder. Dit was het nos journaal en dit is de ANBB-verkeersinformatie met een 4 de A20 Gouda in de richting Hoek van Holland. Daar staat tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer.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 Radio 1, de Vier minuten over drie, we beginnen in Zwolle. Wat kan er allemaal gebeuren in vier minuten, Ronald? Er ben wel even de oren dicht, want uh, Pek Zwolle Feyenoord is 2-2. Het gaat heel snel. Binnen twee minuten heeft Feyenoord de wedstrijd weer in balans gebracht. En het is twee keer Graziano Pelle. Eerst een paar minuten geleden een aanval over de rechterkant. De voorzet van Jamma, die wordt weggewerkt door Lachman. En dan rond de penalty stip een magistrale omhaal van Graziano Pelle langs Diederik Boer. En nu een corner van Klaasie. En dan komt de Pelle bij de eerste paal en kopt hem achter Diederik Boer. En zo is het 2-2 in Zwolle. Staan er wel iemand? op de lijn die hem weg had moeten halen, denk ik. Ado Den Haag tegen Heerenveen. Bij jou nog iets gebeurd Frank? Nou ja, er zijn weer wat hoekschoppen geweest. En die laatste die vliegt er dan zomaar in. En je hoort het muziekje op de achtergrond. Dat betekent dat Ado heeft gescoord in de rebound. Want de koppel gaat eerst via de binnenkant van de paal. Noordveld kan niet bij de bal. En dan halve volley, half hoog. Dus je zou het ook een omhaaltje kunnen noemen van Santi Kolk. Zijn eerste goal dit seizoen voor Ado zorgt voor de 2-1 voorsprong na ruim een half uur voetballen tegen Herenveen in Den Haag. We gaan tennissen in Rotterdam. De finale Del Potro tegen Beneteau, um, Marcella Mesker. Hoe gaat het daar? Ja, de kop is eraf. Vijf games gespeeld. Het staat 3-2 voor Juan Martín Del Potro. Dan denk je, nou, normale stand. Nee. Want Beneteau, de ongeplaatste Fransman, die nam toch brutaal de voorsprong met 2-0. Misschien toch wat zenuwen bij Del Potro in het begin van zo'n finale. is toch anders spelen. Maar Del Potro heeft de breekachterstand gerepareerd. In is zelfs op een 3-2 voorsprong gekomen. Heeft zojuist de service van Beneteau gebroken. Dus het staat 3-2 voor de favoriet. De nummer 7 van de wereld, Juan Martín Del Potro leidt met 3-2 in de eerste set. Het NK Indoor Atletiek in Apeldoorn en die oudkamp. Ja, weer veel uh, kampioenen, Nederlands kampioenen. Dat uh, gebeurt wel vaker op een NK. Uh, 400 meter, verrassend, toch wel gewonnen door Jesper Arts. Goede tijd, 47-39. Polstok hoogspringen, dat was een uh, zeer sterk bezet nummer... ...met maar liefst vier mensen die over, vier, uh, of, uh, over de 37 gingen. En dat uh, was uh, 5-37, dat was heel knap en goed... Uh, maar uiteindelijk was het Elgo Sint-Nicolaas die het post hoogspringen won. De 400 meter bij de vrouwen, uh, Gafour, Goed gelopen, 53-30, maar 1 tiende boven de limiet voor het EK in Gothenburg van 1 tot 3 maart. En zojuist de 200 meter, Gerald Feller, Nederlands kampioen op de 200 meter. Dus Nobles oblige, 21-21. Komend uur natuurlijk ook nog het schaatsen. We zijn aangeland bij de slotafstanden. Wust en Kramer gaan aan de leiding. Wust heel ruim. Kramer nipt voor op Bucco. We gaan straks eerst rijden de 5 kilometer bij de vrouwen. Ronald van der Geer, Pek Zwolle, Feyenoord 2-2. Inmiddels even adempauze? Nou, het is niet inderdaad. Nu even wat rustiger. Ja. Het is 2-2 uh, geworden eigenlijk. In twee uh, minuten tijd uh, trok Feyenoord die stand weer in balans. Twee keer uh, Graziano Pelle, een keer een aanval over de rechterkant. Uh, nog eerste instantie weggewerkt door Pek uh, Wolle. Maar uiteindelijk, ja, prachtig omhaal. haalt wel alle vrijheid, maar je moet het wel kunnen. Dat was nummer 16 van het seizoen. En Pelle uiteindelijk uit een corner van Klaas hier vanaf de linkerkant... keurig naar de eerste paal in de verre hoek gekopt. En daar stond Aschente, uh, was het volgens mij nog bij die paal. En die stond wat uit balans en die trapte ook mis. Daardoor ging die bal erin. Maakte de goal van Pelle overigens niet minder mooi. Staat nu op 17... Boni, zeg ik even uit mijn hoofd, op 19. Dus uh, Pelle is uh, in aantocht. Maar wat natuurlijk opvalt is dat Pek Zwolle een droomstart kende. Eigenlijk goed van start ging. Sterker was dan uh, Feyenoord. Maar na die uh, 2-0 eigenlijk probeerde meer te controleren in de wedstrijd. En zich in een kwetsbare positie ophield voor het eigen strafschopgebied. Feyenoord meer en meer het initiatief kwam, uh, of kreeg. En Feyenoord ook wel wat gevaarlijker werd. En uiteindelijk heeft men dan toch Pelle nodig om tot goals te komen. Het waren allemaal wat kansloze schoten van Jan Maat, van Immers en ook een keer van Klaasie. Ja, daar had Diederik Boer niet zoveel moeite mee. Maar... Had geen antwoord op twee inzetten van pellen. Nu weer attentie, want nu is uh, Zwolle. Ja, met die 2-2 gaat het natuurlijk weer toch wat aanvallender spelen. Krijgt nu een uh, vrije trap aan de linkerkant van het veld. Aschente staat daarbij, samen met Mokhtar. Er staan drie, vier mensen in het uh, strafschopgebied van uh, Feyenoord te wachten. Komt die bal van Aschente. Weggekopt door de Vrij uit het uh, doelgebied. En dan opgevangen door Klisch uh, de Pol. Maar die is in een uh, duel met de Boetjes en die verliest. We gaan naar Frank Wielaert. Daar komt Hereveen met tien man te staan. Joey van den Berg is de man die binnen de eerste 45 minuten twee keer de gele kaart getrokken ziet worden. De eerste keer. Levert dat een gevaarlijke situatie ook net buiten het strafschopgebied. Nu is het een bal die een beetje half valt tussen iedereen in. Van den Berg gaat vol voor de bal. Maar mist de bal en raakt vol zijn tegenstander. is absoluut een gele kaart. Daar zit Hiegler absoluut niet mis mee, de scheidsrechter. En dus Van den Berg vroegtijdig naar de kant. Nadat hij Meijers wel vol raakt en de bal volledig mist. Is de scheidsrechter Higler die kan daar absoluut... Niets anders doen dan de tweede gele kaart voor de Joy van den Berg trekken. En die 2-1 voorsprong van Adenhaag Die staat daarmee nog steviger in de stijgers om hier de drie punten binnen te halen. Zo vlak voor de rust. Dus het is nog één minuut officiële speeltijd. De vrije trap van Holla. Standaard situaties richting de goal van Veen. Zijn tot nu toe allemaal gevaarlijk gebleken. Vanwege de onrust achterin bij de Friese defensie. Nu wordt hij in eerste instantie in ieder geval weggewerkt. En is er uh, Jansen die... Uh, Probeert de bal voor te geven. Nordveld kan de bal dan plukken. In zijn eigen doelgebied. En zo Hereveen weer in een stelling proberen te brengen. Want Hereveen aan de bal is nog steeds de betere ploeg. Maar Ado compenseert heel veel met werklust en tempo. En natuurlijk al die hoekschoppen. Waarmee het uh, de onrust veroorzaakt bij uh, de Friese Defensie. Nu vindt Bogasson aangespeeld in het punt van de aanval. Die moet even kaatsen met Kums. En Juricic zit niet in de wedstrijd tegenover uh, Malone. Die vandaag weer een basisplaats heeft gekregen. Omdat uh, Omeru vorige week de Afrika Cup heeft gewonnen. Daarna is hij naar Nigeria gegaan. Dat zou iedereen gedaan hebben. Want de hele selectie kreeg uh, gratis ja. seks beloofd. En hij zit daarin ongetwijfeld in de afrondende fase vandaag. Hij heeft beloofd morgen weer in Den Haag aanwezig uh, te zijn. Afrondende fase. Fase hebben we ook gehad in de eerste helft bij ADO tegen Heerenveen. Higler heeft gefloten voor de rust en ADO staat voor 2-1. Slotfase van de eerste helft in Zwolle bij Pek Feyenoord, Ronald daar is het nog altijd 2-2 Anderhalve minuut nog tot aan de rust met een aardige aanval van Feyenoord, Verhoek, die nog niet veel goeds heeft gedaan in deze wedstrijd, maar net wel weggestuurd werd aan de rechterkant. Goede actie van hem, want hij legde de bal rond penaltystip klaar voor Vilena, maar die werd goed verdedigd door Van Polen. Goede ingreep, zat wat geluk bij, maar goed zonder geluk vaart niemand wel. En wat dat betreft was dat dus goed en heeft Zwolle nu de bal via Joost Broers, een van de centrale verdedigers. Het is even temporiseren, het is misschien toch ook wel snakken naar de rust en vooral in deze fase geen nieuwe dreun willen oplopen. Zwolle. Moet zich eigenlijk weer herpakken. Maar kregen die beginfase wel heel veel ruimte van Feyenoord. Dat doet Feyenoord nu niet meer. En nu moet Zwolle dus iets anders verzinnen. Het combineert nog wel. Het wint nog wel duels. Maar niet alles meer. En dat betekent eigenlijk een beetje dat die wedstrijd niet alleen qua stand. Maar ook wel qua spelverloop in balans is. Even terug naar Diederik Boer. Lachman met de bal aan de voet. Halverwege zijn eigen helft. Feyenoord ploot zich terug op eigen helft. Bal kan naar Clich, naar Van Polen. En zo speelt Zwolle eigenlijk de eerste helft maar een beetje vol. En dan kan men straks de wonden gaan likken. En een plan bedenken voor de tweede helft. En dat geldt natuurlijk ook voor Feyenoord. Hoewel Koeman zal denken, ja zoals het nu gaat, gaat het met ons eigenlijk prima. En hebben we nog geen plan B nodig. Joost Broersen, balbezit voor uh, Zwolle. 2-2 stand, laatste minuut loopt. Gevonden, Mokhtar aan de linkerkant. Lastig gevallen door Verhoek, maar Mokhtar draait knap weg. Kan dan uiteindelijk richting de as van het veld. Moet nu toch wel een keer gaan afspelen. Doet hij op uh, afdits aan de linkerkant. De spits, maar uh, verdedigd door Stefan de Vrij. Bal over de zijlijn, maar Zwolle mag nog uh, wel ingooien. De 45 minuten zitten er nu op. Daar komt één minuutje bij en in dat minuutje heeft Zwolle het balbezit met uh, Drost Drost legt de bal terug op Afdiets, Afdiets naar Slot en dan kan Slot er net niet bij. Maar krijgt Afdiets nadat hij de bal op Slot heeft gespeeld. Nog een klein tikje van Jordi Klaasie. En de vrije trap snel genomen door Slot. Maar dat mag niet van Bramhaar. Aan omdat de plek uh, niet goed is. ligt een meter of drie te veel naar voren. En ten tweede omdat Bramhaar zegt. Ik heb terecht uh, gezegd dat ik eerst zou fluiten. En dan mag je die vrije trap nemen. Nu kan uh, Feyenoord dus zich uh, herstellen. Kan uh, in de organisatie gaan staan in het uh, strafschopgebied voor Erwin Mulder. Dit is een uitgelegd deze mogelijkheid voor Zwolle om nog een dreun uit te delen op Slag van Rust. Twee, drie mensen erachter. Lachman, Pluim en uh, Achante staan achter die uh, vrije trap. Daar komt de cliché ook nog bij. Nou, zijn reputatie op het gebied van vrije trappen kennen we niet. Die van Achante wel. Die kan een balletje wel neerleggen. Daar waar hij dat graag wil. Maar Pluim lijkt het te gaan doen. Die doet het ook. Legt hem in het meter gebied. Er wordt gekopt en hij gaat maar net over de goal. En is het uh, Immers die de bal als laatste raakt. Het leek erop dat Aftiets naar de bal ging. Nou, die ging er ook wel naartoe. Maar Immers was hem. Die uit Uiteindelijk de bal raakte en de bal over zijn eigen goalkop. Dat betekent dus dat er in die extra minuut door Brahma nog wel een corner zal worden toegestaan voor Pex Zwolle. Achante gaat hier corner nemen vanaf de linkerkant. Daar is Joost Broers die staat op de lijn bij Stefan de Vrij. Afdic uh, ruziet wat met uh, Pelle. Ja, dat was een zeer succesvolle combinatie voor Zwolle al in de tweede minuut van de wedstrijd. In afwachting nu van die uh, corner. Daar ja, komt hij, Broers komt er niet aan. bal wordt weggekopt door de Vrij, opgevangen door uh, Mokhtar. En dan gaat Brahmaar fluiten voor de rust. Nou, geen seconde hebben we ons hoeven vervelen hier in het IJsseldelta-stadion. We gaan rusten na 46 minuten. Pek Feyenoord 2-2. Wij gaan even kijken bij het schaatsen, Sebastian Timmerman... Uh, met een mededeling die maar weer eens bewijst... dat allrounder niet voor iedereen belangrijk is. Hè? Want uh, Christine Nesbitt, die dacht, ja, zo'n vijf kilometer heb ik helemaal geen zin in. Ik sta vierde in het klassement. En ik ben niet goed op de 5 kilometer. Dus het podium zit er voor mij ook niet in. En over een dikke maand zijn de weken afstand in sortie. En dan wil ik wereldkampioen worden op de 1000 en de 1500 meter. En dus heeft Christine Nesbit tegen de juryleden gezegd... Ik rijd die 5 kilometer helemaal niet. En is Lotte van Beek moet komen opdraven. Die viel er dus aanvankelijk buiten. Omdat ze negende stond in het algemeen klassement. Schuift een plekje op. Maar ja, misschien dat van Beek wel aan het uitwerken al is geweest. En misschien zat ze al wel in het hotel, weet jij veel. In ieder geval rijdt ze wel rond op de baan tegen Mazako. Ozumi in de eerste rit van de 5 kilometer. Maar het is te zien dat Van Beek meer dan een jaar geen 5 kilometer meer heeft gereden. Want ze rijdt ver, ver achter Masako Ozumi, de Japanse, in deze eerste rit op de 5 kilometer. Finale van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam. Ja, als Bennet na verdere ook in de finale van Del Potto wint... dan is hij de eerste winnaar die volgend jaar geen uitnodiging krijgt, eh, Marcella. Nee, ik denk het ook. Ja. Want Richard Krijsek zal toch wel een beetje hopen hoor, op Del Potro. 40ste editie. Dat is natuurlijk een mooi jaar, een kroonjaar. En dan wil je een grote naam, een top 10 speler hier op die boarding hebben. Op die kampioenenring. Nou, het ziet er wel goed uit hoor. Want de Argentijn die begint zo langzamerhand die eerste set naar zich toe te trekken. Leidt met 5-3 als Beneteau serveert. En uh, op 0-30 komt. Dus uh, dat betekent dat de Fransman opnieuw in de problemen is. Uh, kon in die zevende game nog wel aanhaken. Moest daar al twee breakpoints uh, wegwerken. Kwam in plaats van 5-2 achter terug naar 4-3. Maar heeft het moeilijk. Hij begon trouwens uitstekend hoor. De openingsgame voortreffelijk van uh, Beneteau. En uh, ja, dat belooft wel wat voor uh, ja, die 31-jarige speler. Die nu in zijn achtste finale staat. Maar nog nooit won hij een finale. Dus hij zit al heel lang te wachten op zijn eerste eerste titel. En ja, of dat vandaag gaat lukken, eh, dat nee, zal nee, toch nee. heel erg moeilijk gaan worden. Het is 15.30 op de service van Beneteau. Nog steeds in de problemen. Del Potro natuurlijk de favoriet in deze wedstrijd. Leidt met 5-3. En eh, ja, we moeten hopen dat Beneteau nog iets over heeft in dat lijf. Want eh, ja, winnen van Federer in een toernooi. En dan in de halve finale tegen een landgenoot. Gilles Simon, van wie die gisteren won. Dat is toch best lastig. En eh, hij moet toch wel wat beter gaan spelen, wilde. hij dat gewoon nog lastig gaan maken in deze eerste set. 5-3 dus voor de Argentijn in de eerste set. Gaan wij weer even naar het schaatsen. Sebastian Timmerman 5 kilometer bij de vrouwen met die Nederlandse die ineens mee mogen rijden maar ze was niet helemaal voorbereid, hè, geloof ik. Dat zie je ook wel terug. Lotte van Beek de jonge Nederlandse, inderdaad 21 jaar uit uh, nog altijd hoofdsponsorloze ploeg van Jan van Veen. Nog altijd wanhopig op zoek naar een, uh, een geldschieter. Zodat uh, de ploeg bij elkaar kan blijven met het oog op de uh, Olympische Spelen van volgend jaar van Sochi. Maar uh, ja, ik zeg het heel voorzichtig. Deze 5 kilometer van Van Beek is geen reclamespot om een sponsor binnen te halen. Maar Van Beek is 1500 meter specialiste. En dit is een verplicht nummer voor Lotte Van Beek die uh, aankomt gereden. Nog twee ronden heeft af te leggen. En nu al 6 minuten, 18 seconden en 8500 zonder weg is. Een rondetijd van 37-0. Ja, een rondetijd van 37-0, dat is echt, echt langzaam. En ik vind toch, hè, als je meedoet aan een WKO-round, dan moet je ook echt de 5 kilometer kunnen rijden. In ieder geval vassoenlijk kunnen rijden. En als je nu al meer dan een halve baan achterligt op de Japanse, die ook geen uh, schrikbare fantastische eindtijd gaat, gaat rijden. Ja, dan denk je van ja, wat, wat doe je eigenlijk? Dan kun je wel een leuke 1500 meter rijden, maar... Ja, dan, dan moet je gewoon niet meedoen. Dan moet je, als je meedoet, moet moet je een goed klassement willen rijden. Eerlijk is eerlijk, je, je, ook je weet goede... niet wanneer Van Beek het gehoord heeft hè, dat ze moest rijden. Kan het allerlaatste moment zijn geweest? Ja, dat zal wel. Want het rijdt nu ronde tijd Ja, het rijdt nu weer ronde 36-9. Ze hebben nog 400-100 meter te rijden. En ja, het gaat wel heel langzaam nu. Hoor. Ze vanaf het eerste rond ging het eigenlijk al gewoon, gewoon helemaal niet hard. En ja, ja, dit is niet Nederland. Het is een all-round land. Je moet echt all-rounders staan. En dan weet je ook. Als je weet... Dat je op deze afstand niks, niks te zoeken hebt. Ja, dan moet je je gewoon echt gaan voorbereiden op alleen 1500 meter. Masako Hozumi is over de streep. In 7 minuten, 10 seconden en ste Ooit werd ze vierde hier in 2009 bij het WK. Dat gaat ze nu belangen naar niet herhalen. En hier komt Lotte van Beek aangereden. 7,33 is haar persoonlijk record. En dat, die tijd gaat er dan nog met een seconde aan ook. 7,32,60 voor Lotte van Beek op haar 5 kilometer. De eerste rit hebben we gehad. We gaan eens opmaken voor rit 2. Waarin Linda de Vries, die een goede 1500 100 meter reed. Gaat rijden tegen de Resigne Evgenia Dimitrieva. geeft ons de tijd om het te hebben over het WK-skiën, Edwin Peek. En eh, als ik zeg eindelijk, dan weet jij wel wat ik bedoel. Hè. Want dat hebben ze op die individuele medailles moeten wachten. Ja, de Oostenrijkers uh, moesten tot de slotdag wachten. Vandaag inderdaad de afsluiting van het WK met de slalom bij de mannen. En uh, ja, die ene jongen, die halve ja. Nederlander, die halve Oostenrijker, Marcel Hirscher, deed het. Deed het, uh, terwijl de druk was bijna onmogelijk geworden. Hè? Hij moest al, maar door het verloop van toernooi werd de druk bijna immens op hem. Hè? Ja, natuurlijk. Hij wist natuurlijk ook wel van dat op die laatste dag dat daar de druk wel zou liggen, dat hij het moest doen voor Oostenrijk. Maar ja, de kansen waren er wel geweest om al eerder voor Oostenrijk een medaille binnen te halen, maar iedereen faalde. En het hele seizoen waren ze wel niet heel erg goed. Bij de vrouwen, vooral niet. Uh, maar bij de mannen had, hadden ze ook nog andere eisers in het vuur. Bij de afdaling. Maar ja, die, die faalden allemaal op het moment supreme. En uh, ja, dan wordt het, die druk steeds hoger. En alle Oostenrijkse koppen. Goldhamster moest er zijn, stond er. En uh, ja, hij moest het doen, ja. Hij moest het doen uh, op een slalom waar een heel klein foutje dodelijk kan zijn... maar hij deed het, hè? Met, met, met, uh, deed hij het superieur. Uh, Nou, dat, dat viel wel mee. De eerste run uh, waren de verschillen eigenlijk niet zo heel erg groot. 28-honderdste met zijn naaste belager, een Duitser, Felix Neureuter. Daar traint hij ook altijd mee. Die weten precies van elkaar uh, hoe ze het moeten doen op die piste. Uh, en de omstandigheden waren ook een beetje veranderd vandaag. Het was wat boven nul. De hele tijd waren het ijzige pistes, daar hebben ze ook die, die de laatste week op getraind. En vandaag was het wat zachter... En en uh, ja, dat, dat was wel lastig. Dus de ski, die, die glijden die skis iets minder. Ja, en Hirscher moest dus nog meer aanvallen dan hij al deed. En dan, uh, hij had wel ook naar de eerste run een lichte voorsprong. En in de tweede run, ja, uh, iedereen was steeds weer iets sneller. En ja, en toen brulde die 40.000 man beneden aan die finish om hem in die tweede run, ja... En en dat werd het dus ook. Maakte ja. het toernooi goed voor Oostenrijk? Ja, Zo'n mooi slot nemen ze wel mee. Want het toernooi verder is gewoon een fantastisch toernooi geweest. Ja, voor de organisatoren is dit, dit, is dit toernooi geslaagd. Er zijn meer dan 400.000 mensen op afgekomen. Dat, dat is ongelooflijk. En uh, iedereen heeft uh, een mooie sport gezien. Natuurlijk dramatische val nog gehad van Lindsay Vonn. heeft een knie, zware knieletsel opgelopen. Ook nog favorieten die natuurlijk uitvallen. En uh, ja, dan uiteindelijk met bekroning van Hirscher voor Oostenrijk. Maar er was wel heel veel kritiek, ook in de media, vooral van een oud kampioen Herman Maier. kennen we allemaal nog wel van Nagano's en de, val, de Ja, ook, ook zijn gouden medailles. En die had heel veel kritiek geuit in de media. En uh, daar is ook wel weer kritiek binnen de Oostenrijkse federatie op gekomen. Kortom, het, dat hoofdstuk is nog niet afgesloten. Hier redt het WK voor Oostenrijk, dat is duidelijk. Maar volgens mij gaan ze dit nog wel even steviger analyseren ja. vanaf morgen. En nog heel even, want er deden ook Nederlanders mee. Uh, eerste run, uh, acht seconden langzamer zag ik dan uh, de tweede run. Maarten Meijners, heb ik het over. Ja, Maarten Meijners mocht als 45ste van start gaan in die tweede run. Maar daar kwam hij helaas ten val, na een poortje of 15. Maar die piste was wel heel erg uit. Okay. Gesleten, hoor. Ik, ik, ja, heel moeilijk voor hem om dan nog een goede tijd uh, neer te zetten. Amerika de grote winnaar uiteindelijk? Absoluut, ja. Drie keer Ted Legacy en uh, nog gisteren Michaela Schiffrin, dat 17-jarige talent. Ja, Amerika is echt glansrijke de winnaar van dit WK geworden. We hebben genoten en de sneeuw blijft nog een maandje liggen. Ja, Dank denk ik. Dank u wel, het. Edwin Gaan wij nog even terug naar het schraatsen. Zometeen hebben we dus nog het vervolg van die 5 kilometer bij de vrouwen, de 10 kilometer bij de mannen. Sven Kramer reed juist de 1500 meter. Hij gaat nog aan de leiding in het klassement. Hij heeft nu 42 honderdste voorsprong op Bukko. Maar hij werd slechts vierde op die 1500 meter. Hij moest zoegen tegen de Noor... van wie hij in een individuele rit, zelf in ieder geval een onderlinge rit, verloor. Na afloop werd hij opgevangen door collega Bert Maalderink. En dan blijkt toch maar weer, als jij je best doet en wilt en kunt, Wat wilt vooral, dan rij je gewoon een hele goede 1500. Ja, vooral wil. Kunnen, kan nog wel wat beter. Maar uh, vooral technisch. Ja, daarvoor rij ik het gewoon te weinig. Maar uh, goed uh, op karakter kun je komen. Ja, met jouw karakter zit het altijd wat goed. Uh, voel je dat ook aankomen? Dan groei je naar zo'n afstand en dan bijt je je daarin vast. Ja, je weet gewoon dat het moet. En uh, ik weet gewoon als het echt heel erg belangrijk is dat ik een goede 1500 mee kan rijden hoe ik er ook voor sta. En uh, ja, dat blijkt toch mooi. Ja. Heb je nog iets van het stadion meegekregen? Want die ontploft ook helemaal, hoor, met Bukko. Ja, nee, dus uh, ik, onder de rit krijg ik er weinig van mee, maar voor de start dan merk ik het wel, ja. En dan kijken die Noren natuurlijk allemaal naar de stand en dan denken ze misschien allemaal wel van... ja, Kramer staat wel bovenaan, maar het verschil op de 10 kilometer is uh, 0.42. Ja. Zouden dan Noorden zijn die denken van, nou, Bukko die kan die Kramer nog wel voorbij? Ja, ze hebben wel aardig wat op, dus nu, misschien denken ze wel, ja. Dan moet je, her, moet je ver heen zijn om dat te, te denken. Ja, er zitten wel een paar tussen hier denk ik. Maar uh, ja, uh, kijk, ik, ik, ik, ik rijd naar Bucko en uh, dat maakt het wel een stuk makkelijker. Wordt dat ook een uh, gecalculeerde of ingecalculeerde berekende race van jou? Ja, ik probeer wel gewoon uh, <coughs> zo'n min mogelijk energie te verspillen. En uh, toch uh, kampioenschap naar me toe te kunnen trekken. Kost je dat moeite of, want we kennen jou ook wel weer als iemand die, uh, ja, Bolman Supreme toch ook wel wil laten zien wat hij kan. Kost jou moeite om ingehouden te rijden? Nou, ah, natuurlijk nee, uh, wil gewoon graag mooie ritten neerleggen. Maar ik denk nog steeds dat ik wel aardig aan de bak moet. Maar ik ga het niet zomaar opgeven. Dus uh, ik zal gewoon aardig mijn best moeten doen. Heb ik het goed dat je tegen Scobreff rijdt? Uh, ja, volgens mij, volgens mij wel. Ik weet, ik weet het niet helemaal zeker. Het is ook wel een mooi iemand om tegen te rijden. Of juist niet? Nou, nah, ik denk dat ik vooral op kop moet gaan rijden. En, uh, maar het is niet Het Staat er weer prachtig voor. Zeker. Goed afmaken nog. We gaan doen. Eén tweetje daar van de heren, straks tussen de 10 kilometer, nu loopt de 5 kilometer bij de vrouw. Maar wij gaan even naar tennis, want Del Potro die ging even de eerste set binnenhalen, Marcel Mesker. Ja, daar leek het op. 5-4 en hij serveerde voor de eerste set. 15-0, niks aan de hand, staat goed te spelen. Oh nee. Toen een hele lange, goede, fantastische rally... waarbij hij uiteindelijk een volley, een, een drive-volley vanaf de servicelijn ja, miste. Eigenlijk uh, onnodig. Had daar op 30-0 moeten komen. Het wordt 15 gelijk. Moe na die hele lange rally. Aangedaan toch ook een beetje. En verliest vervolgens een uh, uh, aantal punten op. rij. levert zijn service in. Dus het is nu 5 gelijk. Dus precies wat wij hier als toeschouwers willen. Het wordt spannend. 5-3 voorsprong voor Del Potro. En nu 5 gelijk. Todes terug in de set. Linda de Vries op weg naar de finish. Erwin en Sebastian. Nog 3 uh, ronden heeft ze af te leggen op haar 5 uh, kilometer. Tweede Ritters. Komt door in 5-23-66. Rondetijd 34,5 seconden. En als ik kijk naar het schema, dan uh, valt op dat ze in het begin heel goed reed. Rondjes vlak. 33 rond zat ze even op het schema zelfs van haar uh, persoonlijk record. Uh, zelfs rond de, uh, rond de 7 minuten. Persoonlijk record is 702, 77. Daarna liep het in één keer behoorlijk ver op. Maar dat stabiliseert nu, Erben, Ja, gelukkig wel. Ze we ging van rondje 33 laag in één keer naar rondje 34 laag. Maar dat stabiliseert ze nu. Ze reed de laatste ronde 4, 34, 5. En ze moet nog drie rondjes gaan. Ze gaat Twee. naar de Twee. 4200 meter toe nu. En ze komt nu door in een rondje 34. Nee, ja, nu gaat de rondetijden gaan we wel een klein beetje doorlopen. Boven. Het is gewoon een zwaar reis. En ze moet de hele race helemaal alleen moeten rijden. Dat is gewoon echt niet fijn als je... Ja, een vijf minuten dan, dus een vijf minuten wel heel, heel, heel erg ver. Maar gelukkig hoeft ze nog maar uh, een klein stukje. Want uh, anderhalve ronde en dan is ze bij de finish en heeft inderdaad helemaal niets aan. Jevgenia Dimitrieva uit Rusland, haar uh, directe tegenstander dus uh, in deze rit. Linda de Vries door de buitenbocht heen gereden, komt ze het rechte eind op in een toernooi met uh, twee gezichten eigenlijk. Gisteren viel ze tegen, maar de 1500 meter van eerder vandaag was goed met 1,57,46 aparte. Twee gezichten in één zo in, in zo'n toernooi. Ja, inderdaad, nu rijst ze weer rondje 35-1 en ja, ze heeft nog uh, 300 meter te maar ik vind ze moet vandaag echt een stuk beter rijden dan gisteren hoor. Het ziet er ook beter uit. Technisch ziet het er beter uit. Je ziet er dynamischer uit. Ze, ze gebruikt haar lichaam en ze blijft in ieder geval goed schaatsen. Dat is een hele andere Linda de Vries dan dat we, dat, dat we gisteren gezien hebben. Dus ze heeft een, uh, ik een keurige 5 kilometer helemaal alleen gereden moet nog 100 meter rijden en dan is ze er. Zal uh, de frustratie van gisteren wellicht van zich af hebben gereden. Eerst op de 1500 meter. Op de 5 kilometer zit er geen persoonlijk record in. Maar uh, ze doet het toch heel netjes met 7 minuten 9 seconden. En 23 honderdste van een seconde is ze ook sneller dan Hosumi was in de rit hier voorafgaand. Dus gaat Linda de Vries na twee ritten op de 5 kilometer aan de leiding. Dimitrieva ook binnen en verliest bijna 10 seconden op Linda de Vries. Uh, de Nooren mogen hun keel weer schoor gaan schreeuwen in de volgende rit als Idanya toen in actie komt. Dat is de nummer 5 of eigenlijk 4. want we kunnen Nesbit dus wegstrepen in het algemeen klassement. En ze gaat het opnemen tegen Jekaterina Shikova, de nummer 2. Maar Shikova heeft een uh, persoonlijk record staan van 27,69. Dus wat dat betreft zou ik me als ik in was... niet echt zorgen maken omdat uh, Shikova eventueel die 7,8 seconden gaat goed rijden. Radio 1, het NOS-journaal. 1 minuut over half 4. Wie is Mark Visser? In het noorden van Nigeria hebben gewapende mannen zeven buitenlanders ontvoerd. Ze bestormen s ochtends vroeg het terrein van een Libanees bouwbedrijf. Eén bewaker kwam daarbij om. Wie er achter de ontvoering zit, is nog niet duidelijk.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 En dit is de ANBB-verkeersinformatie met een de a 20 Gouda richting Hoek van Holland. Waar staat er dus zitten knooppunt in Klein Kleinpolderplein. Drie kilometer door een ongeluk. Bij knooppunt Kleinpolderplein is de rechterrijstrook afgesloten. Bijna drie minuten over half vier. De bal rolt weer in Den Haag. ADO Den Haag, Heerenveen, ruststand 2-1. En 11 tegen 10. Dus een gelopen koers, Frank Wielaert. Nou, het is wel ADO dat tegen tien man en Dat is niet ja. zo'n hele goede reputatie op dat vlak. Ik hoorde net zelfs al hele trouwe mensen rondom de club zeggen. Ik hoop dat wij ook... Heel snel met een mannetje minder komen te staan. Dan is alles weer redelijk normaal. En misschien helpt dat dan nog een klein beetje. Maar bij Heerenveen, Van Basten ingegrepen in de rust om weer een beetje de balans in het elftal te herstellen. Finn Bogasson zat in de eerste helft niet lekker in de wedstrijd. Hij is aan de kant gelaten, de topschutter van Heerenveen. En De Roon, controlerende middenvelder, is in zijn plaats gekomen. Om in ieder geval op het middenveld voldoende mannetjes te hebben... Om dat snelle spel, dat stevige spel van ADO op het middenveld een beetje partij te kunnen bieden. Nu drone aan het aanvallen over de linkerkant. En uh, daar wordt dan naar binnen getrokken. Onder andere door uh, Jurisic. Die krijgt de vrije trap mee. Van Duinen is degene die de overtreding maakt. Snel genomen vrije trap door de Ronen wordt even niet goed opgelet. Maar uh, dan zegt de uh, Higgler van uh, daar moet de vrije trap genomen worden. Niet 10 meter te ver naar rechts. En Higgler sowieso trouwens. Uh, die lijkt vanavond nog een afspraak ergens te hebben. Want die is op tijd begonnen aan de tweede helft. Begon ook al heel vroeg aan uh, de eerste. Bijna iedereen zat nog binnen in de catacombe. Toen stond hier iedereen al klaar voor uh, de aftrap op het veld. Maar uh, nu zit iedereen weer keurig. Netjes kunnen we zien hoe de vrije trap genomen wordt. Doorgekopt richting de tweede paal. Daar opnieuw ingebracht door Van Anhold. Maar uh, buitenspel staat uh, opnieuw de verdediger van Heer de Veen. En zo kan uh, Ado weer van de eigen goal afkomen. Met die 2-1 voorsprong. Vijf minuten na de rust. De term normaal viel. Uh, nou ja, dat geldt zeker niet voor Peck Scholotter en Feyenoord. Ronald van der Geer. Nee, een 2-2 stand is niet normaal. Uh, minuutje bezig in uh, de tweede helft. Uh, nou ja, is het een goede start van Zwolle? Ja, is de een slappe start van Feyenoord geweest? Ja, dat... Dat ook. Nou ja, dat verklaart het een en ander. Daarna is uh, Zwolle zich wat meer in de kwetsbare positie gaan opstellen. En heeft Feyenoord daar ook nog met een spelhervatting van geprofiteerd. Zonder dat het nou echt vertreffelijk was. Maar uiteindelijk is het wel wat meer een wedstrijd geworden. Daar waar Zwolle in eerste instantie echt heerste. Alle duels won. Steeds de vrije man won. En Feyenoord eigenlijk van het kastje naar de muur werd gespeeld. Bij Feyenoord een uh, nieuwe man in het uh, veld. Zoals ik het uh, snel zie, dat is uh, Ruud Vormer gekomen voor Jordi Klaasie. Dat was de man die met name toch Lachman die opstoomde vanaf eigen helft. En uiteindelijk gevonden werd door slot. En de tweede van Zwolle in, uh, inschoot. Die uh, Klaas die liet hem gaan. En nu de kans voor Feyenoord. En Filena staat oog in oog met Diederik Boer. Hoeft hem er alleen nog maar langs of overheen te schieten. Maar schiet hem recht in de handen van de doelman. Dit was de kans. De bal gaat eerst naar Pelle. Die legt hem met de borst terug op Immers. Die geeft hem met gevoel langs Lachman. Daar is ook Filena langs gelopen. Maar dan moet Filena afdrukken en doet hij dat. Dat niet en schiet hij de bal in de handen van uh, Diederik Boer. Ja, zo kan er nog wel het nodige gebeuren uh, vanmiddag hier in dit uh, stadion. Klaasie er dus niet meer bij. Hij, dat wilde ik zeggen, liet Lachman lopen. Het blijkt me niet dat hij alleen daarop is afgerekend. Er zal wel iets medisch ook aan de hand zijn met uh, Jordi Klaasie. In elk geval Ruud Voormaar dus in de tweede helft. In het helftal bij uh, Feyenoord. Dat balbezit heeft met Bruno Martens Indy. Lange bal. Filena tot bij Pelle, Pelle weer tot bij Filena en dan uh, maar de diepte insturen, Wesley Verhoek. Maar dat gaat met zoveel onnauwkeurigheid dat Assente de bal kan veroveren en hem terug kan spelen naar uh, zijn doelman Diederik Boer. Wat gaat er allemaal nog gebeuren? Het is leuk geweest in de eerste 47 minuten. Tot nu toe, het is 2-2. Gaan tennissen, Beneteau, Del Potro, en iedereen die heeft het over grote winnaars en zo, uh, Marcella. Maar die Beneteau heeft toch gewoon heel goed getennis. Gaat het gaat er ook om wie de meeste punten maakt. Ja, en hij doet het uh, nu ook uitstekend hoor. We zitten in uh, de tiebreak van de eerste set. Hij stond 5-3 achter. Moest zelfs twee setpoints wegwerken op eigen service. Klampte aan tot 5-4. Hard werken, zwoegen zoals we Benetok kennen. Geweldige Daar Kan eigenlijk alles allround. Niet echt een heel groot wapen. Maar een wel leuk speler om naar te kijken. En hij maakt het Del Potro moeilijk. Nu zitten we in de tiebreak. Het is uh, 4-1 voor Del Potro. Die heeft dus wel de mini-break gemaakt. heeft nu twee services te gaan. De eerste service hier in het net. En dan uh, komt uh, zijn tweede service van die lange Del Potro. Hij is 1,98 meter. 98. Geweldige service. Vaak boven de 200 kilometer per uur. Tweede service. Oeh, die was uh, close op de lijn. Dan maakt hij meteen het punt mee. Komt nu op uh, 5-1. Is dus maar twee puntjes verwijderd van die eerste setwinst. En lijkt dus in deze tiebreak ja, alles weer goed te maken. Want hij heeft al wat kansen laten liggen in uh, de eerste set. Gekke set. 2-0 achter. Toen uh, 4-2 voor. Toen 5-3 twee setpoints missen. En nu leid die in de tiebreak met uh, 5-1. Delbetro, dus uh, op, winst, op uh, weg naar die uh, eerste set-winst tegen Julien Benneto. Het WK-allround schaatsen met de 5 kilometer bij de vrouwen. De ja. beslissende ritten komen dan. Nog uh, iets meer uh, dan één rit om het zomaar eventjes te zeggen. Dat klopt voor Remeter natuurlijk taaltechnisch wat ik uh, daar zeg. Maar in ieder geval uh, zijn we bezig met de voorlaatste rit. Waarin Ida toen nog uh, iets meer dan twee ronden heeft uh, af te leggen. En haar voorsprong in het algemeen klassement op uh, Linda de Vries al heeft uh, verspeeld. De Vries moet goed maken, 3 seconden en 53 honderdste. En uh, ja, toen was net al 4 seconden en 85 honderdste langzamer. Uh, Shikova, die bijna 15 seconden voor staat uh, in het klassement op Linda de Vries... Uh, speelt nog niet genoeg. 6,7 seconden. Dus de vries gaat stijgen. Maar het zal moeilijk worden om op het podium terecht te komen. Twee ronden nog te gaan. 36-0 nu de rondetijd. Ja. Voor een toen die stuk gaat. En terwijl de 10 kilometer trouwens ook al zijn schaduw vooruit werpt. Want Koen Verweij, die heeft zich afgemeld. Begrepen we via collega Steven Dalenboud op het middenterrein. Het is alleen nog niet duidelijk wie daarvoor in de plaats komt. Of dat Blokhuizen is of dat dat Harold Silos is. Ik denk Harold Silos uit Letland. Maar goed. Dat gaan we dadelijk wel op de officiële lijst zien. Inmiddels staat het rondebord op 1 en komt Sikova weer in de buurt erben van Ida Nyatun. Dat zegt genoeg ook over Nyatun. Ja, Nyatun gaat er echt, die volledig door het ijs. Want de laatste ronde gaat de rondtijden heel erg hard omhoog. Nu rijdt ze een ronde 36-3. En uh, Sikova rijdt een rondje 35-7. Die heeft het ook moeilijk, maar hij rijdt in ieder geval harder dan Nyatun. En zij gaat ook deze rit binnen. En ja, Nyatun zit er echt helemaal doorheen. Heel even hadden de Nooren het idee dat er voor het eerst sinds uh, 1980... weer een Noorse op het podium zou kunnen komen van het WK Allround. Maar dat gaat er niet in zitten omdat ja, toen dus in ieder geval al op Linda de Vries te veel verspeeld in deze rit. Linda de Vries die 7.09.23 reed in de rit die je voorafgaand, dat heel goed deed. En dan gaat de ritwinst naar J.Katerina Shinkova, de nummer 2 uit het algemeen klassement. En zij blijft de Vries wel voor in dat algemeen klassement met de 7.16.48 die zij rijdt. Uh, heeft ze de derde tijd op de 5 kilometer. Maar blijft ze dus wel de Vries voor in dat algemeen klassement na drie afstanden. We gaan dadelijk kijken naar de slotrit waarin iedereen Buust op jacht gaat naar haar vierde wereldtitel all-round. En ze gaat het doen tegen een andere Nederlandse, Diana Valkenburg. Beneto Del Potro, de finale was dat in de tiebreak van de eerste set, Marcella. Ja, een beetje een matige tiebreak. Jammer, daar werden niet de beste punten gespeeld. Maar wel een snelle winst voor Del Potro met 7-2 in die tiebreak. En dus ja, na 54 minuten spelen de favoriet op de eerste set winst. We gaan weer voor de tweede helft naar Pek Zolle tegen Feyenoord. Ja, zo zinder het als eerste helft is het niet begonnen, Ronald. Nee, het, is nog een beetje, ja, het lijkt wel een beetje aftast. Het is kijken hoe de ploeg uit de kleedkamers zijn gekomen. Nou, een grote kans natuurlijk voor Feyenoord, voor Filena. Die is er al geweest, maar het is nog altijd 2-2. Na 51 minuten Pelle krijgt een tikje van Lachman. Mag door van Bramar. Dat betekent wel dat Zwolle er nu uit kan als Moktar bijna gevonden wordt door Slot. De combinatie net tussen Agentea en Mokhtar werd bij het spel teruggevlacht. Dat was echt op het randje aan die linkerkant. Maar ja, uiteindelijk ging de vlag omhoog en werd er ook gefloten door Braamhaar. Nu verovert Feyenoord de bal op Pluim met Immers. Gaat Verhoek naar de grond. Die voelt aan het gezicht. Braamhaar gaat het spel onderbreken. Nee, niet. Laat het spel doorgaan. Pluim kan er nu uit... Dan Afdietjes gevonden. Afdietje weer naar Pluim. Aan de linkerkant van het veld. Die schept hem voor de goal. Daar is alleen Arneslot. Daar is alleen Arneslot. Maar daar is ook Bruno Martezini. En die verdedigt Arne slot. En dan krijgt Feyenoord de bal en elk val weg. Niet meer dan dat. De bal gaat richting Boetius. Maar ook via Boetius over de zijlijn. Rond de middenlijn. Aan de rechterkant bij Zwolle. En zo heeft Zwolle weer het balbezit voor Voek staat inmiddels weer. Daar is dus niet zo heel veel mee aan de hand. Lachman kijkt en zoekt. Ja, de, Het speelveld is klein. Feyenoord houdt de linies kort op elkaar. Afdietch krijgt een klein tikje van Matthijs als hij de bal terugkaatst naar Lachman. Brahma zegt, ga maar door. Van Polen dan vervolgens, de rechtsachter. Combinatie weer, krijgt de bal weer terug. Feyenoord uh, staat nu teruggeplooid op eigen helft. En uh, Zwolle zoekt, ja, is toch ook wat voorzichtig... en misschien wel wat angstiger geworden... na die twee goals van uh, Graziano Pelle. 53 minuten spelen we inmiddels in Zwolle. 2-2 is nog altijd de stand. Gaan we weer terug naar het schaatsen. De laatste rit op de 5 kilometer, Erwin en Sebastian. Iedereen Wust kan vandaag geschiedenis gaan schrijven door wat betreft de wereldtitels... op gelijke hoogte te komen met Atje Kullendeelstra, de wereldkampioenen van 1970, 72, 73 en 74. En als Wust dus kampioenen wordt, is dat ook haar vierde en ook nog eens haar derde op rij. Precies hetzelfde rijtje dus als Atje Kullendeelstra En omdat Wust ook nog meer andere medailles op WK All Rounds heeft behaald. één keer zilver, twee keer brons. Gaat ze dan wat dat betreft Kullendeelstra zelfs voorbij... Kortom, hier rijdt de beste Nederlandse allrounder, Zeker ook van deze generatie. En Irene Wust heeft er al een kilometer op zitten tegen Diana Valkenburg. 7, 24, 26 mag Irene Wust rijden om Shikova voor te blijven in dat algemeen klassement. Ze mag ook nog eens bijna 14 seconden verliezen ten opzichte van Valkenburg. Helemaal niets aan de hand, want ze rijdt ruim voor Valkenburg in, uh, in deze race, in deze laatste rit. En ligt ook ruim voor ten opzichte van de Russinnen. Er ben sterker nog, uh, Wust had net de snelste doorkomsttijd. Dus Irene wist is hier gewoon bezig met een, met, een, met een, ja, ze mag gewoon tien rondjes heerlijk rondrijden, heerlijk genieten van het publiek. Uh, ze wil natuurlijk wel een redelijke 5 kilometer rijden, want ja, 5 kilometer doet eigenlijk altijd pijn. Het maakt niet uit of je nou hard rijdt of langzaam rijdt. Je kunt beter maar een klein beetje doorrijden, dat doet je eigenlijk nog minder pijn dan dat je echt heel langzaam gaat rijden. Dat klinkt heel raar, maar dan ga je te statisch rijden. En dan doet het ook gewoon heel erg veel pijn. Je moet dynamisch blijven rijden. En dat zie je ook wel aan Irene Buus. Neemt ook gewoon initiatief in deze, in de, de, de, deze race. Ze kruist al ver over Diana Valkenburg heen. En ze is gewoon lekker mooi technisch hier aan het schaatsen. En voor Diana Valkenburg zit misschien de zilveren medaille er nog wel in. Als ze 6 seconden en 17 honderdste van een seconde gaat goedmaken. Ten opzichte van J. Katerina Shikova. Irene Wiest heeft 1800 meter van haar ereafstand, om het zo maar te noemen, erop zitten. Rondetijd 33-1. En dat betekent dat ze zelfs een versnelling heeft doorgevoerd in de afgelopen ronde. Waarin ze van 33-5 naar 33-1 ging. Ja, door die 5 kilo. Km... ...in Colobo, ooit bij dat EK... ...waar ze 14 seconden verspeelde op Sablikova en ...daarmee ook de Europese titel. Denken wij altijd dat Irene Wiest geen 5 kilometers kan rijden... ...maar dat kan ze wel. Dat kan ze hartstikke goed zelfs. Daarom heeft ze ook een persoonlijk record staan van 6.55... ...en een seizoenstijd van 7.01. En misschien gaat ze hier ook wel gewoon... ...met haar derde afstandszegen... Uh, ...haar wereldtitel ophalen... ...want ze is nog altijd verreweg het snelste. 3.06.41 heeft ze een voorsprong van 14e op het schema van Linda de Vries. Inderdaad, en dan... Gaat het, eigenlijk is het helemaal mis, niet meer spannend wat Irene gaat doen, maar het is wel spannend wat Diana Valkenburg gaat doen. Want die kan echt nog die zilveren medaille halen, maar dan moet ze wel 6 seconden sneller rijden dan... Chicova. En dan moet ze wel behoorlijk doorrijden. En dan zal ze het echt moeten pakken aan het eind van de race. Want daar ging de Russische behoorlijk, behoorlijk stuk. Sikova die kwam dus uit op 7, 16, 48 En hier is uh, Irene Wüst. Wat doet ze na die rondetijd van 33, 7 daarnet? Ja hoor, heel netjes. 3-6. Gewoon een hele mooie vlakke 5 kilometer. Laat Irene Wüst uh, hier zien. Raadt ze de kruising op. Waar het publiek uh, ja, eigenlijk heel stil zit toe te kijken. Maar dat verdient Irene Wüst niet. Irene Wüst verdient een kolkend hamer. Want ze is zich echt bezig met historie story te schrijven door weer een wereldtitel op te gaan eisen en het is een beetje tam in hamer Er zwaaien wat nederlanders met nederlandse vlaggen de noren zitten stil voor zich uit te kijken omdat ja toen tegenviel. maar iedereen wust zoals gezegd verdient een staande ovatie voor weer een wereldtitel all-round hoeft nog maar twee kilometer te rijden en heeft ze hem binnen ja en heeft ze de drie kilometer doorkomst in uh, vier komt ze door en diana valkenburg in vier vijftien maar diana valkenburg heeft op dit moment de snellere rondetijden en dat zal ze het nodig hebben want zij, uh, zij moet uh, dat gat dichter met die Chicova. En dan moeten ze even kijken. Gaan we kijken waar Sicova doorkwam op de 3 Ja, drie dat kilometer. gaat ze doen. Want ze ligt nu al 5,16 seconden ja, dan voor dan op ze Dus ze heeft nog maar een seconde meer nodig. Diana Valkenburg. En dan is de Rusin voorbij. En zo is Diana Valkenburg op weg in haar wereldkampioenschap Allround. Haar vierde uit haar carrière. Naar een medaille. Naar de zilveren medaille. Nadat ze eerder op het EK Allround de bronzen medaille veroverde. Toen stond Linda de Vries tussen Wust en Valkenburg. Nu niet. En Valkenburg kruipt. Heel langzaam maar zeker op deze 5 kilometer... waar nog 3,5 ronden te rijden zijn naar Irene Wüst toe. Ja, inderdaad. Dat, gaat, uh, dat ziet er goed uit. Want van Valkenburg gooit nu ook op de rechteinde een armpied erbij. Dan dus probeert ze iets meer dynamische te rijden, iets meer ritme te pakken. Want ze wil niet te statisch gaan rijden. Want dan kan ze ook wel eens helemaal stilvallen. Diana Valkenburg hebben we ook wel eens een 5 kilometer zien rijden. Dat het er gewoon tot 4200 meter echt heel goed uitzag. En dat ze in die laatste ronde gewoon helemaal stuk ging. Nou, nu gebeurt het gelukkig tot op heden niet. Irene Wust rijdt de ronde 33-8. En Diana Valkenburg weer 2 tienden sneller, 33-6. En zo komt ze op de kruising weer meer in de slipstream van Irene Wust En waar Wust beide armen op de rug heeft, heeft Diana Valkenburg de rechterarm van de rug gaat Valkenburg. De buitenbaan in. Zie je wel dat ze veel hoger zit met het bovenlichaam dan Irene Wüst. Die veel meer in de diepere schaatshouding aan het rijden is. En uh, de voorsprong door de binnenbocht ietsje heeft uitgebreid. Nog twee ronden. En dan heeft ze de wereldtitel opnieuw binnen. De Monteswagen wijd open. Het afzien is begonnen. De eerste 34er in de rondetijd. Maar met 82 nog altijd bijna drie seconden sneller ja, dan ja. in de Vries was. Rondjes 4 2 om 24-0 voor Diana Valkenburg. Diana Valkenburg mag nu. Naar die binnenbaan toe probeert het gat weer een klein beetje te dichten, maar het gat is nog wel groot hoor. En als ik dan die twee fases zie rijden, dan vind ik het ook, ik ook wel een verschil in. Irene Wüst, ondanks dat het misschien wel de mond een klein beetje open heeft staan, ziet er nog veel sterker uit. Een sterke vrouw die gewoon een heel mooi technisch rijdt. En Diane is echt aan het vechten. Armpje erbij, probeert het ritme hoog te houden, maar ze vindt het ook heel erg moeilijk te krijgen. tijden, 4 naar 4 voor Irene Wüst. 34-4 voor Diana Valkenburg. Irene Wüst is op weg naar haar vierde wereldtitel. Bezig in de laatste ronde. Diana Valkenburg op weg naar de zilveren medaille. Wust gaat voor de laatste keer van de buitenbaan naar de binnenbaan. 26 jaar is ze, De Brabantse die uit Goorl afkomstig is. Woonachtig is in Ereveen. 2007 in Ereveen. Wereldkampioenwet dat in Calgary en Moskou de laatste twee seizoenen opnieuw wist te presteren. En nu komt er dan eindelijk wat sfeer. En terecht voor een groot kampioen. Irene Wust die gaat staan. En met de vuisten gebald in 7.5.13. Haar derde afstand wint van dit uh, wereldkampioenschap. Alleen de 500 meter wist Irene Wüst niet te winnen. Maar de andere afstanden heeft ze allemaal gewonnen. Per Proficiat Irene Wüst. Maar ook Proficiat Diana Valkenburg. Want zij wordt in 0-7. Uh, nou, dat is eigenlijk een hele mooie eindtijd. 7.07.07. Niet alleen tweede op de 5 kilometer. Maar ook tweede op dit WK Allround. Zilver dus voor Valkenburg. Het brons gaat naar Jekaterina Sikova De verrassing van dit wereldkampioenschap. Irene Wust is inmiddels uh, haar coach Gerard Kemkes al in de armen gevallen. He, he, eindelijk wat sfeer. Eer wie hier toe komt. toekomt. De eer voor Irene Wust en Diana Valkenburg. We gaan naar uh, Peck Zwolle tegen Feyenoord na die 2-2. Dacht iedereen, nou dat wordt even snel doordrukken nu. Maar zover is het nog niet hè Ronald? Nee, daar wordt helemaal niet doorgedrukt. Zeggen nog de grootste kans in de laatste minuten bij die 2-2 stand. Nou, nu een uur spelen is recht voor Zwolle geweest. Mooie aanval over de rechterkant. Narsing, nieuwe man gekomen voor uh, de Pol Klisch. Die uh, na 45 minuten door Narsing is afgelost. Die bal kwam bij de eerste paal. En echt als een uh, spits, de zweet, Afdic, die uh, van dichtbij hard inschiet. Maar een goede redding van uh, R.W. Mulder. En vervolgens leverde de corner niks op. Maar dat is de grootste kans geweest in uh, de wedstrijd tot nu toe dan voor uh, Zwolle in de tweede helft. Bij uh, Feyenoord de tweede wissel het zat er al een tijdje aan te komen. Voor hoek is eraf. Ruben Schaken in het elftal. Maar uh, Zwolle heeft zich toch weer wat herpakt. En heeft eigenlijk in deze fase meer balbezit dan, uh, dan fijn. Hoort. Dat een beetje in de reageermode staat. Terwijl Zwolle langzaam, het initiatief weer wat meer naar zich toetrekt in dit duel. Slot heeft de bal rond de middellijn. Aan de rechterkant kijkt hij eens even. Paast uh, in de diepte. Wiljan Plein. Nee. Afdits is dat. Die neemt die bal aan met de rug naar de goal. Paast hem weer naar slot. Die geeft hem vervolgens maar eens uh, een slinger het uh, strafspotgebied in. Waar Martens die mis zit en waar de Vrij er dan nog net bij kan. Voordat Zwolle eventueel gevaarlijk had kunnen worden. Maar Feyenoord komt dan niet verder dan opruimen. Achante nu met een balletje richting Mokta in een duel met Jan Maat. Bal over de zijlijn. Jan Maat is degene die hem als laatste raakt. Betekent dat Zwolle rond de middellijn aan de linkerkant weer mag ingooien. Doet dat terug richting Joost Wil Wiljan Pluin pakt de bal vervolgens op. Rond de middellijn weer terug naar Achante. Achante naar uh, Broersen. Ja, Feyenoord... Uh, Staat dan wel wat hoog. Maar stoort eigenlijk niet. Broerze kan rustig wat stapjes voorwaarts maken. En Afdits aanspelen. Die dus weg is uit de spits. Daar De Vrijen ook van mee heeft getrokken uit dat centrum. Probeert nu door twee man heen te komen. Ja, je kunt veel deze middag. Maar dat kan Afdits nou net niet. Vervolgens gaat De Vrijen aan de wandel. En uh, loopt hij de bal over de zijlijn. Ja, dat is dan ook niet heel goed van de aanvoerder van Feyenoord. Want dan mag Zwolle weer ingooien. En heeft Boersen de bal inmiddels weer gepaast naar Lachman. Een van de twee doelpen te maken. Zover dus over die andere goal is veel discussie. Ik blijf er toch bij dat ik echt Afdits die goal heb laten. Of we zien maken. Maar uh, ja, er zijn stemmen of er gaan geluiden op dat uh, de bal nog aangeraakt is door Pelle. En dat Pelle uiteindelijk dus de eigen goal op zijn naam krijgt. Het maakt aan de stand verder niets uit. Maar wel aan uh, of uh, af iets nou wel of geen goal achter zijn naam krijgt. Zwolle probeert aan te vallen via Narsing. Dat gaat niet heel gecontroleerd. Feyenoord kan opruimen. Zij het voor even. Want Zwolle is toch gewoon een stukje agressiever dan Feyenoord in deze fase. En als Feyenoord dan de bal heeft op het middenveld. Wordt hij razendsnel weer veroverd door Zwolle. Nu wel inleveren bij Vormer. Feyenoord gaat ten aanval strij. Trekken met de Ruben Schaken, maar ook die verliest de bal weer. Het is 2-2 na 62 minuten. De 11 van Ado tegen de 10 van Heerenveen. Frank Wilaert. Ja, jij zegt dat, maar uh, ik zie het niet. En het gekke is, sterker nog, je zou bijna zeggen dat het andersom is dat Heerenveen een mannetje uh, meer heeft. Want het heeft voortdurende bal en uh, Ado is uh, overal op het middenveld met name steeds te laat om uh, in te grijpen. Tot grote ergernis trouwens van uh, Maurice Stijn die weer ziet gebeuren wat al eerder gebeurde bij Ado Den Haag. Met een mannetje minder, ook de mindere zijn op het veld, dat wat eigenlijk helemaal niet hoeft. En Ado had die wedstrijd natuurlijk al lang in zijn voordeel moeten beslissen. Maar dat geldt ook voor Herenveen Toen ze nog met zijn 11 stonden in de eerste helft hadden ze op 0-2, 0-3 kunnen komen. Dat gebeurde allemaal niet. En nu staat het dus 2-1 voor Ado. En is er nu een hoekschop voor Herenveen. Een hoekschop, standaard situaties. Daar zijn beide verdedigingen niet zo geweldig in. Zeg ik dan maar een tikje eufemistisch om die te verdedigen. Om daarmee om te gaan. Maar het check staat bij de hoekvlag. Naar, en hij gooit zijn rechterhand de lucht in ten teken van wat hij gaat doen. En legt de bal neer. Het hoogte van de penalty stip. Ingekopt door de Roon. Maar die raakt de bal maar half. Houdt wel een hoekschop over omdat zijn tegenstander... en uh, volgens mij is dat Wormgoor ook de bal nog geraakt. En dus kan uh, Madercek oversteken. En dan de corner vanaf de rechterkant gaan uh, nemen. Zomer kan niet meer mee naar voren. Want die is al naar de kant gehaald door Van Basten. Haalde een gele kaart op. Is volgende week tegen Twente geschorst. En uh, hij is vervangen door uh, Gouwenleeuw. Centraal in de defensie nog een keer een kopkans. Als Coutinho half ingrijpt, bal van de lijn gehaald door koppers na een omhaal. En uh, zo is het opnieuw gevaarlijk. Uit een hoekschop nog een keer blijft die bal hangen. En uiteindelijk is er dan niemand van Heerenveen die een voetje tegen de bal zet. Van de Roon is degene die als laatste daarvoor uh, de kans krijgt. En het is nog een keer een hoekschop omdat hij uiteindelijk zijn voeten niet tegenaan krijgt. En dus een Hagen Nees de bal als laatste raakt. En als hij over de achterlijn gaat nog een keer. Maritzek met een hoekschop. Nog meer onrust dus achterin bij Ado. Als nu de Roon overkopt voor Heerenveen. En dan iedereen weer rustig weg kan lopen. Hoofdje gebogen. Dus een soort van rust rustfijnzend achterin bij Ado Den Haag. Maar rustig zal het zeker niet zijn. Want Ado heeft voor een man meer situatie absoluut veel te weinig de bal. En verzuimt zo de wedstrijd te beslissen in eigen voordeel. In eigen huis tegen Ede Del Potro besliste de eerste zet in de tiebreak tegen Benetto. Drukt hij door in de tweede, Marcella. Nou, aan het begin wel, want uh, het staat 2-0 voor Del Potro. Uh, die brak uh, Beneteau zo even op laf. Uh, dus dat leek heel makkelijk te gaan. Maar nu ineens weer 30-40. Breakpoint voor Beneteau. Eerste service goed. voorhand van Del Potro. voorhand Beneteau. Crosscourt rally. Nou, korte bal van Del Potro. Beneteau aan het net. Daar komt de pasing. Ja hoor, die is te lang. Klasse gespeeld. Beetje een uh, topspin. Lift in die bal. En uh, prachtige pasing. Uh, om dat breakpoint weg te werken. Nou, dat had de wedstrijd ook even nodig. Het, is, het, het gaat wat op en neer. Het is wat wisselvallig van beide spelers. Del Potro over het algemeen de betere. Dat mag natuurlijk ook. Hij is nummer 7 van de wereld. Hij is de favoriet hier. Hij heeft dit jaar nog niet zo gek veel uh, laten zien. Hij heeft ook nog niet veel gespeeld. Australian Open. Derde ronde verlies tegen een andere Fransman, Chardy. En uh, nu dus hier uh, het uh, tweede toernooi van het jaar voor Del Potro. Big forehand daar. Ja, zijn handelsmerk. Eerst die harde service en dan uh, zo'n half. De bal Gewoon wegmappen. Want wat kan deze man toch een kracht genereren... met die, met die grote uithaal, met die uh, service... en daarna met uh, die voorhand. Het is uh, voordeel kijken of Del Potro hier op 3-0 komt. En dan is hij toch heel, heel dicht bij de eindstreep, hoor. Service is goed. En de return niet van Benneto, Geen controle bij die uh, harde klap van uh, Del Potro. En dus uh, loopt de Argentijn uit naar 3-0 in de tweede set. En de eerste set won hij al in een tiebreak. Denk aan in indoor in Apeldoorn met de 800-meter... Met ook Robert Latrouwsen en die oudkamp. Maar ook met Tijmen Kupers. En dat is een groot talent. 21 jaar. Hij was al regerend Nederlands kampioen. Had zich al geplaatst voor de Europese kampioenschappen in Gothenburg. Dan moest je onder de 1,49 lopen. Een prachtige race. Ik kan niet anders zeggen. Tussen... Tijmen Kupers en Robert Lathouwers. Kupers wint in 1.48.66. Maar ook goed nieuws voor Robert Lathouwers. Want hij eindigt in 1.48.95. Oftewel EK-limiet gehaald voor Grotenburg. Nummertje 11 van atleten die uh, naar Grotenburg gaat. Naar Europese kampioenschappen. 1 tot 3 maart. Overigens een ander groot atletiek evenement verderop in het jaar. Nog belangrijker. WK Outdoor in uh, Moskou. Uh, daar kijken we natuurlijk ook wel een beetje naar uit. Maar die Tijmen Kupers. 1. 21 jaar, Ik zei het al, groot talent op die 800 meter heeft goed gelopen. Mooie wedstrijden hebben we ook gezien bij de 60 hoorden. Zowel bij de vrouwen als de mannen. Snelle Sharona Bakker gaat ook al naar EK in Gothenburg. 8-11 liep ze. En op de 60 hoorden bij de mannen. De winst voor Erik Leeflang, dat was verrassend. Hij uh, was er ook heel erg blij mee. Op dit moment de 1500 meter bij de vrouwen aan de slag. En dan hebben we nog twee onderdelen uh, bij de mannen en de vrouwen. De sprint 60 meter. We gaan er even naar het schaatsen. Irene wust wereldkampioen, breekt records. Maar de voorsprong, Erben en Sebastian, is wel enorm hè. Uh, 1,6 punten bijna. En eigenlijk is, is zeg maar, uh, uh, meer dan 1. Dan zeggen wij heel vaak van ja, het verschil was te groot. Meer dan 1 punt verschil na vier afstanden. Uh, dus dan is 1,6 inderdaad ontzettend groot het verschil tussen Irene Wust en Diane Valkenburg die er met het zilver uh, aan de haal gaat. En Wust dus uh, tweede op de 500 meter en de andere drie afstanden gewonnen. Ja, Sablikova was er vanwege die rugblessure niet bij, maar had. Zeg maar eens, Unshablikova een in topvorm deze wust aangekund. Nou, in topvorm, had ze in ieder geval wel een partij kunnen geven. Want ja, uh, Irene reed natuurlijk uh, 7-0-5 op de 5 kilometer. Nou, dan moet je Unshablikova in en top doen, kan hij rond de 6-50 komen. Dat dan krijg je een heel ander toernooi, hè. Uh, maar ze is er niet en uh, Irene is verreweg de beste. Ze wint drie afstanden. En ze is gewoon de allergrootste nu. We hebben hier gewoon van haar geschiedenis gezien. Ze is de allergrootste oranigste uit de Nederlandse geschiedenis. Dat is Atje Keulede in mijn ogen gewoon voorbij. Dus uh, het is wel een unieke prestatie die ze hier geleverd heeft. En dan ook nog Diana Valkenburg erachter. Hè? Diana Valkenburg, uh, derde op het EK en nu gewoon tweede op het WK. Nou, ook een fantastische prestatie. Ja, langzaam maar zeker gekomen in haar carrière. In de ploeg bij Jack Ory, die toch bekend staat vooral als een goede trainer voor de sprinters. Ja. Maar... Ori kan dus meer dan alleen maar sprinters coachen. Ja, inderdaad. En het is voor Diana Valkenburg ook wel echt heel erg knap. Het is niet een dame die, die, die alles echt makkelijk aankomt. Bij. Ze moeten er heel hard voor trainen. Je kunt er aan haar zien dat die schaatsbeweging gewoon niet een natuurlijke beweging voor haar Ze moet over alles nadenken. En als ze dan gewoon tweede wordt op de week-alround. Ja, dan is dat gewoon een fantastische prestatie. Sikova dus drie. Linda de Vries, een toernooi met twee gezichten hebben we al geremen, gememoreerd. Wordt vierde, Lotte van Beek zevende. Sikova de verrassing. Wat vond je verder van de buitenlandse schaatsers in dit allround toernooi? Nou, die toen reed goed, maar die Chicova, die kan eigenlijk toch een beetje uit het, uit het niks opzetten. En dat is, dat is wel een dame die we volgend jaar echt in de gaten moeten houden. Een echte een grote Russische dame die, die gewoon echt heel goed, goede 1500 meters rijden. Die volgend jaar een soort die echt mee gaat doen. Het WK Allround bij de vrouwen zit erop. Bij de mannen komt dadelijk nog de 10 kilometer... waar maar twee Nederlanders op actief zullen zijn. Rens Rottevel en Sven Kramer. Want inderdaad, Koen Verwij is eruit, afgemeld. En hij wordt vervangen door Harold Silos. We hebben al historie gezien. En straks komt een grotere historie aan. Want dan gaat Sven Kramer als eerste ooit op jacht naar een zesde wereldtitel allround. Allemaal live te volgen hier bij de NOS op Radio 1. En ook het voetbal gaat maar door in de slotfase van de wedstrijd... Aaro de Ado Den Haag tegen Heerenveen. Tussenstand is 2-1 in het voordeel van ADO en Pek tegen Feyenoord. Het staat daar nog altijd 2-2. Vitesse tegen FC Groningen eindigen eerder vanmiddag in 2-0 door goals van Havenaar en uit een penalty. En straks om half vijf begint nog RKC tegen Ajax. En naast het schaatsen natuurlijk ook de afloop van de finale van het ABN amro toernooi in Rotterdam tussen Del Potro en Beneto. En natuurlijk nog NK Indoor Atletiek vanuit Apeldoorn. Kortom nog genoeg te doen de komende twee uur in Langste Lijn. Tot straks.